6 uur, het NOS-journaal, Marian Kokkoek. Groningers houden langzaamaan acties onder het motto gas terug. Voorstanders, nieuwe grondwet Egypte boeken monsterzegen... en campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van start. Het weer vanavond droog met opklaringen. Morgen bewolkt en plaatselijk wat motregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Na het weekend wordt het in het hele land kouder... met veel wolken en wat neerslag. Groningers reden vandaag door de provincie om hun onvrede te uiten... over het besluit van het kabinet over de gaswinning. Minister Kamp zei gisteren dat alleen de gaswinning... rondom Loppersum minder wordt. Ongeveer 700 auto's reden langzaam in een stoet van Groningen naar Zuidbroek. Want daar zijn ze niet blij mee, verslaggever Roel Pauw. Dit zijn toch wel een paar honderd auto's... die uh, klaarstaan voor de protestrit. De minister hebben aan beide kanten een vlaggetje tussen de ruiten geschoven... waarop staat gas terug... Ook papieren achter de ramen van bedrijven in de gevarenzone. En hier een papier onder de ruitenwisser. Papa, geen werk? Wat moet ik dan? Geen opleiding? Vraagteken, vraagteken. Om mij heen starten de auto's. Mensen doen er nog even een schepje bovenop. Ik zie nu de vrachtwagen komen die de stoet gaat aanvoeren. Op de zijkant staat eerst ons gas, toen ons huis, nu ons werk. Dat is even in een paar woorden de situatie waar de Groningers zich woest over maken. 4 uur, Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Onder het motto gas terug demonstreren Groningers vanmiddag tegen de kabinetsplannen voor de gaswinning. Een kolonne van honderden auto's rijdt langzaam van het FC Groningen naar het dorp Zuidbroek via een aantal locaties waar gas wordt gewonnen. Nou, hier zie je wat de gevolgen zijn van deze actie. De politie heeft een toevoerweg afgesloten. Er staat inmiddels een hele lange rij auto's. Mensen zijn uitgestapt, leunen op het portier. Ze kunnen voorlopig even geen kant op. Onderweg wordt er uitbundig gezwaaid door mensen langs de kant. Opgestoken duimen... Nou, dat is ook een manier om je vrije zaterdag te besteden. Hè? De hele tijd in de auto zitten. Nee hoor, de beste manier, Laat ja? zien dat je ervoor ja. staat. Hè? Dit is, moet wel gebeuren. Dit is een manier om dat te doen. En de mensen hier zonder werk. En je kan je huis niet verkopen. Nou, u kent het hele verhaal wel. Dat ja. is er duizenden in één keer gezegd. Ja. Ja. En daarom staan we hier dus met z'n allen. Zonder dat het problemen geeft. Zonder dat er rellen zijn. Geweldig nee, dat toch? Niet. Geweldig. Gewoon Geweldig. Vreedzaam. Geen geweld. Ja. Maar ik had begrepen dat er een soort van oplossing is... Minister Kamp is vanochtend nog in Groningen geweest om het allemaal uit te leggen. Ja, wij zijn gisteren ook in Loppers, eh. Ja, ja ook... Geen oplossing. Nee, Niet goed. genoeg. Beste mensen, allemaal naar binnen. Dan we met het de mensen De Groningen Bodembeweging kondigde vandaag aan... dat ze de komende dagen doorgaan met actie voeren. De nieuwe Egyptische grondwet is aangenomen met een overweldigende meerderheid van 98,1 van de stemmen. Maar de opkomst viel tegen, die was nog geen 40 In de nieuwe grondwet worden het leger, de politie en justitie versterkt. Verder worden partijen die een religieuze grondslag hebben, zoals de moslimbroederschap, verboden. De sharia wordt genoemd als een inspiratiebron, maar niet als basis voor nieuwe wetten. De uitslag van het referendum in Egypte maakt vermoedelijk de weg vrij voor legerleider Sisi om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Er is vandaag voor het eerst een klein beetje eten bezorgd in de wijk Jarmouk in de Syrische hoofdstad Damascus. De wijk wordt al maanden belegerd en mensen sterven er letterlijk van de honger. Correspondent Sander van Hoorn was aan de rand van de wijk en zag hoe de voedselpakketten ingeladen werden rijst en spaghetti, olie en suiker. Het staat allemaal op de dozen wat erin zit. Dozen, kartonnen dozen met UNRWA erop, De VN-organisatie voor de Palestijnen. En ze worden in kleine uh, vrachtwagentjes geladen. En die proberen dan vervolgens het kamp in te rijden. Het vluchtelingenkamp Jarmouk. Waar de vreselijke beelden vandaan komen van mensen die honger lijden. Mensen die sterven van de honger. Het gebeurt achter de flatgebouwen waar ik nu voor sta. Mannen met oranje hesjes, Heel duidelijk zichtbaar op die uh, kleine vrachtwagentjes uh, die dan het kamp in moeten komen. Want een vorig transport, dat is misgegaan. Toen namen ze niet deze ingang. Ja, ik hoop voor ze dat ze dat wel doen. Want de vorige keer ging het mis. Omdat uh, ze een hele omweg moesten nemen. Toen was niet duidelijk wie ze waren. Was er ook leger bij. Uh, dat zie ik nu niet. En daar begon de oppositie vervolgens op te uh, schieten. Nou ja, hopelijk dat deze dozen met eten, wat zo nodig is uh, in dat kamp... Dat die dus nu wel binnenkomen. Ja. Vrouwen staan te kijken en zeggen hopen, hopen, hopen, hopen dat het voedsel aankomt als God het wil. Ze vertellen dat zij anderhalf jaar geleden uit Jarmoek uh, zijn gevlucht uit het vluchtelingenkamp. Maar dat ze nog wel familie binnen hebben en die familie die heeft het zwaar. We spraken met een commandant van het Vrije Syrische Leger... via de telefoon, natuurlijk, want ook wij kunnen er niet in. Uh, hij zit of zegt in elk geval... en we hebben geprobeerd dat te verifiëren... zijn bewering lijkt te kloppen, hij zit in dat kamp. Het is vreselijk, zegt hij, we zijn een nieuw Somalië. 50% van het kamp is kapot... Er is niets te eten, er is polio uitgebroken. 1250 baby's zijn er zonder medicijnen, zonder vaccins, zonder eten... en dat al zeven maanden lang. Elke drie uur, zegt hij, gaat er iemand dood van de honger. We eten planten, wat we maar kunnen vinden, zelfs katten... Ik vraag hem nog of de aandacht van de wereld... die er nu tenminste is voor de situatie in Jarmouk... of die iets verbeterd heeft. Nee, helemaal niet. De situatie is er alleen maar slechter op geworden. Het goede nieuws is dat de dozen die we hebben gezien met voedsel... dat uh, het bericht is dat die inderdaad in het kamp zijn aangekomen. Het slechte nieuws is dat het maar een paar honderd dozen waren. Op de 30.000 tot 40.000 mensen die nog in Jarmouk aanwezig zijn... is dat natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Een verslag van Sander van Hoorn. Het NOS Journaal. Marian Koekoek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijker dan ooit tevoren. Dat zei Diederik Samson bij de start van de PvdA-campagne in Utrecht. Volgens de partijleider hebben de gemeenten... een veel grotere verantwoordelijkheid gekregen... op het gebied van zorg, werk en wonen. En daarom doet het er meer dan ooit toe... wie de keuzes maakt in de gemeente. Vanaf nu staat ons dus nog maar één ding te doen. Campagne voeren tot we erbij neervallen. En dat gaan we doen nou. Wij gaan deur voor deur... We gaan straat voor straat, we gaan plein voor plein, we gaan café voor café om ons verhaal voor een sterker Nederland te vertellen. Omdat dat verhaal de moeite waard is. Omdat het Nederland dat verdient. En omdat wij als Partij van de Arbeid Nederland sterker en socialer kunnen maken. Op naar een mooie uitslag op 19 maart. Ik dank jullie wel. Meneer Samson, ik, ik woon in deze buurt, ik, loop. ik zit hier in verschillende comité's. Ik weet hoe de problemen hier zijn. Ik denk dat de P van de A daar geen enkel, menu nul van heeft hoe dat. Ik ken de problemen hier ook. En ja, maar de ik, ik, de ik woon in deze buurt. Ik weet... Meneer Samson's verhaal. Nee. Meneer Samson, u stond hier de zegeningen van het kabinetsbeleid uit te venten... Op bij de start van de campagne. Uh, maar meteen na afloop kwam er een buurtbewoner naar u toe. En als daar iets uit dat gesprek naar voren kwam, was... Hij gelooft u gewoon niet meer? Ja, het was een buurtbewoner die nogal fanatiek op de SP stemt. Deze had het over de huurverhoging. Maar vergat dat voor lage inkomens... wij ervoor hebben gezorgd dat als de huur stijgt... de huurtoeslag net zoveel stijgt. Dus die huur wordt iets hoger. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. Maar de huurtoeslag neemt ook toe. En dat maakt het dus voor mensen in hun koopkracht gelukkig niks uit. In 2012 beleefde de Partij van de Arbeid een soort onwaarschijnlijke herreizenis... uit de peilingen bij de verkiezingen. Uh, maar nu weten de kiezers dat mede dankzij de Partij van de Arbeid... de huren omhoog zijn gegaan, de accijns omhoog zijn gegaan... een biertje duurder is geworden, de benzine. In de peilingen staat de Partij van de Arbeid er heel slecht voor... en nu dreigt zelfs de grote steden te verliezen. Ja, ik ben ervaringsdeskundig om te kunnen zeggen... hoe weinig peilingen acht weken voor verkiezingen betekenen. Dat is waar, maar het kan ook nog erger worden dus. Ja, dat betekent dus helemaal niets. Wat wel wat betekent, is wat er op straat gebeurt. Wat mensen zeggen aan de, aan de deur. En dan is het niet dat het Partij van de Arbeid eh, niet meer wordt vertrouwd. Wat het wel is, is eerst zien dan geloven. En dat snap ik ook. Na vijf jaar crisis zitten mensen door hun reserve heen. Die duurden gewoon te lang. En dan ben ik ook blij dat je nu langzaam die verbetering kan zien. Dat we dat kunnen uitdragen. En dat we mensen kunnen vertellen waar deze verkiezingen over gaan. De gemeentes... En die krijgen steeds meer taken als het gaat om die belangrijke onderwerpen zorg, wonen, werk. En dan kun je dus stemmen op partijen die al dat geld liever aan lantaarnpalen en wegen besteden. Je kunt ook stemmen op partijen die de verantwoordelijkheid helemaal niet willen hebben. Die nee zeggen, die het van zich aftrappen. Of je kunt stemmen op de Partij van de Arbeid. Werkt het echte verhaal nog een keer? We zullen het zien, maar ik denk van wel. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 19 maart. Verslag van Wilco Boom. Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt om mestfraude te bestrijden. Ook illegale handel in antibiotica en hormonen in de veehouderij... zullen gezamenlijk worden aangepakt. Dat heeft staatssecretaris Dijksma afgesproken... met de Duitse deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxe. Om in kaart te brengen hoeveel mest er naar Duitsland gaat... worden vrachtwagens verplicht uitgerust met GPS-systemen. In Zuid-Soedan heeft het regeringsleger de strategische stad Bor heroverd. Volgens een legerwoordvoerder hebben militairen zo'n 15.000 opstandelingen uit de stad verjaagd. De berichten worden niet bevestigd door de rebellen. De gevechten in Zuid-Soedan braken vorige maand uit... toen de president zijn tegenstander ervan beschuldigde een staatsgreep te willen plegen. Bij gevechten zijn vermoedelijk duizenden mensen omgekomen.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 Op last van ProRail werd de herdenking niet op de exacte plek gehouden... vanwege de veiligheid. De initiatiefnemers willen nader onderzoek naar de vraag... of er bij de bevrijdingsactie onnodig veel geweld is gebruikt. Sport. De Nederlandse hockeyers hebben in India beslag gelegd... op de Hockey World League. Oranje was in de eindstrijd met 7-2 duidelijk te sterk voor Nieuw-Zeeland. Het toernooi was een belangrijke voorbereiding op de wereldkampioenschappen... die later dit jaar in Den Haag worden gehouden. Voor Paul van As is het zijn eerste grote prijs als bondscoach... en dat geeft vertrouwen voor de komende zomer. Het is wel zo dat uh, je moet wel eerst in die flow van winnen komen. We hadden natuurlijk al drie finales gespeeld. Uh, dus we, we weten wel een beetje wat finale spelen is... maar nu, uh, nu zijn we er toch wel overheen. En ik denk dat we uh, dit toernooi twee keer door een uh, glazen plafond zijn gegaan... Een keer is, twee keer winnen in een toernooi van Australië is natuurlijk een enorme prestatie. En dan uiteindelijk de finale ook overtuigend winnen is ook heel erg mooi. Dus uh, we zijn er heel erg blij mee. Een grote man in de finale was Constantijn Jonker. Hij was goed voor drie van de zeven treffers. En op de Europese kampioenschappen shorttrack in Dresden... heeft Shinky Knecht zich geplaatst voor de Olympische 500 meter. Op de sprint werd Knecht tweede achter de rus Victor An... Een plaats bij de top 8 was voldoende om in Sochi te mogen uitkomen op de sprint. In het klassement stijgt Knecht naar de derde plaats. Bij de vrouwen heeft Jorien ter Mors de leiding behouden in het algemeen klassement. Gisteren won ze de 1500 meter en vandaag werd ze derde op de 500 meter. Daarnaast hebben beide aflossingsploegen de finale van morgen bereikt. Tot zover dit NOS-journaal nog even de hoofdpunten. Groningers houden langzaamaan acties onder het motto gas terug. De nieuwe grondwet in Egypte is met overweldigende meerderheid aangenomen. En de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn van start gegaan. Tot zover dit NOS-journaal zometeen de EO met Dit is de Dag.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 is de dag. Met Renze klamer. De Nigeriaanse vrouwen die de hoofdpersoon zijn in de documentaire Sexy Money. relde de hel van Afrika in voor de hel van Europa. Dat vindt documentairemaker Karen Junger. Haar documentaire is volgende week te zien op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. En hoe zit het met de Rijksvoorlichtingdienst? Die zich wel van een hele bijzondere kant liet zien. en de Nederlandse media buiten de deur hield tijdens een nieuwjaarsreceptie voor de bouwwereld. Straks royalty-redacteur Simone LeMent van Blauw Bloed. Nigeriaanse vrouwen in de buitenwijken van bijvoorbeeld Amsterdam of Londen... die leiden vaak een onzeker leven met beroepen als kinderoppas, schoonmaker... of in het slechtste geval als prostituee. Gepokt en gemazeld door het leven zijn ze, maar volgens documentairemaker Karin Jonger... laat hun harde stralende lach duidelijk zien dat ze niet kapot te krijgen zijn. Zeg ik dat goed, Karin? Uh, ja Nou ja, ik denk wel dat ze heel veel veerkracht hebben. En waar komt die vandaan volgens nou, jou, die veerkracht? Nou, ik denk gewoon noodgedwongen. Omdat ze zo uh, ja, in, in armoede in een hele harde samenleving zijn opgegroeid. En ook als je als illegaal hier uh, woont, dan is dat eigenlijk ook hard. Ja. Vol onzekerheden. Dus je moet wel uh, een enorme veerkracht en vechtlust... Die moet je hebben. hebben. Ja, ja, anders dan red je het niet. Straks praten we met jou uitgebreid over de documentaire Sexy Money. Woedende reacties leverde de nieuwe natuurwet. De toenmalige staatssecretaris Henk Bleker ruim twee jaar geleden op. Vijftig natuurorganisaties presenteerden afgelopen week... hun antwoord op het plan van ruim twee jaar geleden. Bioloog Nieke Bijentema, hoe bijzonder is dat? Dat ze dat plan presenteren. Ja, zo'n gezamenlijk plan van 50 natuurorganisaties. Ik denk dat dat wel uniek te noemen is. Ja. Want meestal, meestal hebben, ze, hebben natuurorganisaties uh, toch wel allemaal hun eigen specialisatie... of hun eigen ja, agenda, ook. agenda. Maar nu hebben ze zich allemaal uh, toch op één lijn weten te krijgen. Wat ik ontzettend knap en heel erg belangrijk vind. De om nood was hoog, alle... denk ik ook. Hè, dan. Ja, zeker. Absoluut. Er moest echt iets gebeuren. En ik denk dat ze een heel goed signaal nu hebben afgegeven... naar de politiek over wat er volgens hen in een nieuwe natuurwet zou moeten komen. Ja. De Britse band Brother and Bones was een van de publiekstrekkers op het muziekfestival Eurosonic Noorderslag. En treedt zometeen live bij ons op. De dag van Maartenach, ja, die zit hier aan tafel, net ja, ja. aangeschoven met oranje stropdas. Wat heeft dat te betekenen? Ja, uh, nou, we kregen een opmerkelijke uitnodiging in de vorm van een, een persbericht met de kop Oranje Ontvlucht Nederland. Het leek te gaan op een, op een bijeenkomst van het nieuw Republikeins Genootschap. Ja. Die, die zeiden van, nou ja, we willen graag een bijdrage leveren... op onze manier aan de viering van 200 jaar Koninkrijk. Ik dacht, nou, leuk feestje. Ik, uh, ik moet erbij zijn. Gekleed. Ik zorg dat ik uh, inderdaad gepast gekleed ben. Dus gewapend met deze oranje stropdas en met een microfoon... Uh, stapte ik binnen in de chique Poolgi-studio aan de Lange Verhout in Den Haag. Mag ik me aan de zegenomgeving uit de Oranje-dynastie... die dit land zijn op behoorlijk tot plek. Hallo, u moet Hans Maassen zijn, volgens mij. Ja, ik ben Hans Maassen. Maar... Vandaag heeft u een feestje. In het kader van 200 jaar Koninkrijk. Ik denk, ik ga en ik doe mijn oranje das aan. Als ja, ik, ik heb een uh, republikeinse dus stop, maar ja. een gebroken kroontje. Heeft dus ook. Basis... Ik ben zo'n beetje de enige hier met een oranje das. Ja, u zit hier in het hol van de leeuwen, Allerlaatste orangisten van Nederland. Mijn grote loopbaan loopt vandaag... En wat gebeurt hier dan vandaag precies? republikeinen herdenken dat op 18 januari 1795 stadhouder Willem V dit land verliet. Want er wordt herdacht dat Willem I terugkwam. Maar daarvoor moet je eerst iemand hebben die het land verlaat. En dat was stadhouder Willem V. Nou, we hebben een zevental Oranjes uitgenodigd om terug te keren uit de doden. Om ons te vertellen over hoe zij terugkijken op hun tijd. En... Hoe zij dit land hebben verlaten. Bijvoorbeeld Wilhelmina eh, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Landgenoot, <Glacht> ze beweerden dat het schip naar Breskens ging. Ja, dat was uh, uh, uh, Wilhelmina, die kwam met een heel verhaal. Uh, het, het schip waarmee ze vluchtte naar Nederland, zou zogenaamd naar Breskis gegaan zijn, enzovoort. Er zaten eigenlijk zeven oranjes in een soort van persconferentie-setting. Uh, Willem V, Vijfde, stadhouder. Uh, Willem III, Derde, koning. Uh, Wilhelmina, Bernard, Juliana... Uh, en, en ook um, uh, koning Willem-Alexander en, en Maxima. Die allemaal hun vertrek min of meer aankondigden. Ja, nou ja vijf natuurlijk postuum. En uh, uh, Willem-Alexander die wou niet. Die zijn nog Gument in Maar ja, de, de, de, de, de grap was: wie heeft de broek aan? Maxima. En die zei: Nou, uh, we gaan en we stellen ons kandidaat voor de verkiezings van het staatshoofd. Nou ja, dat, dat, dat zo ging dat daar een beetje. Ik vroeg me af. Wat voor volk komt hier nou eigenlijk op af? Hè? Bij wie leeft dit republikeinse gedachtegoed? Wat voor types bestaat deze Gideonsbende? En zijn ze een beetje klaar voor de revolutie? Wat stemt u? Wisselend GroenLinks en D66. Uh, ik stem SP. D66. d Ik ben een pro progressief persoon, een beetje een liberaal persoon, dus dat past al bij mij. Wat is uw favoriete kunstenaar? Ja, ik vind Frans Hals bijvoorbeeld een geweldige schilder. Kan ik Muziek? Aanveilen. Bach vind ik, Bach, Mozart. Wat is jouw favoriete kunstenaar? Takeshi Kitano. Wie? Takeshi T Kitano. Japanse Japans filmmaker. ook? Wat doet u uh, op vrijdagavond? Niet puzzelen. Nee. <laughs> niet puzzelen. <laughs> nee. Wat wel? ...lezen, naar het concert gaan. Bent u een beetje klaar voor de, voor de revolutie? Welke revolutie? Nou ja, kennelijk wilt u met z'n allen hier van de monarchie af. Niet met een revolutie. Nee? nee. De patriotten deden, dachten Wel. daar anders over. Ja, maar dat zijn we dus niet. Dat, Wij uh, zijn erg van de, de, de geweldloosheid. Dus langzaam zagen in die poten. Je moet het heen. gewoon heel langzaam... ...want met dit soort dingen moet je je voorbereiden. Ja, een beetje watjes dus daar eigenlijk. Maar, Veel linkse partijen. Ja, ja hartstikke links-liberaal. Ja, dat kan je wel een beetje verwachten natuurlijk. Maar dat klopt dus ook wel. Uh, een tikkeltje elitair in zo'n uh, zo uh, chique galerie. Massale steun daarbinnen. Van die 100, wat zou dat zijn 120 mensen. Uh, uh, uh, maar uh, de vereniging zegt op de website... dat ze wil uitgroeien tot een volksbeweging. Ze zeggen, ze zeggen het doel is zoveel republikeins denkende te registreren... dat de Haagse politieke, uh, uh, politiek moet aandacht besteden aan, uh, aan dit gedachtegoed. Ja, een volksbeweging, daar kun je met zoveel mensen nog niet over spreken. Dus ik vroeg aan Hans Maasen of dat al een beetje wil lukken. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat waren ze, meneer Maasen. Ja, de... Zeg wat een opkomst hè, vandaag. Ja, de zaal was te klein. Dat is dus al de tweede keer dat het over nog wat een keer Sinds de zomer is onze leden het verdrievoudigd. We zitten nu op 5000. 5000 leden, maar liefst nationaal. Uw patriotten, uw republikeinse garde. Maar ja. Hoe gaat u dat nou doen met die 16 miljoen orangisten? We hebben natuurlijk een zeer machtige tegenstander... die alle media in, in, de, in zijn handpalm heeft. Waarom gaat u niet gewoon naar het maliveld En dan neemt, nodigt u een Volendamse zanger uit, bekende radio-dj... en dan met de hele club op daar naar einde en gewoon net zo lang blijven tot koning Willem-Alexander echt vertrekt. Wij spelen op het intellect van de mensen en niet op de emotie. Wij moeten ook zoeken naar activiteiten die de pers interesseren. Daar hebben wij vandaag ons best voor gedaan. U hoopt dat Willem-Alexander luistert en dat denkt, ja, hij denkt... Hij ook wel gelijk. Ik weet zeker dat hij luistert. Hij laat zich zeker informeren over wat zijn tegenstanders uh, zeggen en doen. Hoeveel jaar duurt het nog? Ik maak het nog mee. Ja. Hoe oud was Hans, deze man? Ja, Hans Maassen. Ja, hoe oud is hij? Ja... 60, 60 okay, dus Binnen een jaar of twintig moet het wel gebeurd zijn. Ja, herkenlijk. Ja, ik sprak buiten trouwens nog een paar omstanders die het allemaal zagen gebeuren. Maar die uh, hadden er niet nie veel mee. Nee. Die, die zagen het aan en die moesten er een beetje om lachen. En ik ben bang dat het zo een beetje de meeste vraagt. 5000 leden hebben ze, ja. Stelt natuurlijk niet heel veel voor. We gaan het afwachten. Bedankt, Maarten. Ach. Deze week haalden dieren nogal eens het nieuws. Dit was namelijk de week dat bijna anderhalf miljoen mensen ademloos keken naar de EO tv serie Penguins undercover, waarin het leven van verschillende soorten pinguins van dichtbij wordt gefilmd. En de wereld draait door. gaf pingwinverzorging van artis een verklaring waarom de waggelende vogel bij zoveel tv kijkers vertedering wekt. Iedereen vindt pinguins leuk omdat ze waggelen en omdat ze moeilijk lopen en omdat ze een beetje onhandig zijn. Ik, ik ga de hele ik, ik kreun de hele tijd. Ik ga alleen maar van oh oh. oh. Nieke Bijtenma, zat je ook zo op de bank? Nou, nee, niet zo als Sylvana Simons, nee. Nee, die was inderdaad er, hoor. Maar hoewel? Ik vind het prachtig om te zien. Ik vind ook dat ze vertedering opwekken. ze lijken natuurlijk een beetje op mensen... zoals ze rechtop lopen met van die nette pakjes. En dat is natuurlijk altijd heel leuk om naar te kijken. Het was ook de weken waarin wereldwijd ophef ontstond... over een YouTube-filmpje... waarin een boze olifant een autootje met safari-toeristen omvergooid. Rij, ga naar ons te komen. Rij, rij, rij. Rij, ben, rij, alsjeblieft. Neem je af? Windraai. Windraai. Oh, Windraai. Oh, Windraai. Ja, die weggepiepte woorden, dat waren geen mooie, kan ik u vertellen. Maar die mensen schrokken zich natuurlijk <totstuk> dood. De olifant die is, die is afgemaakt, dat meldt het Krugenpark. Maar waarom eigenlijk? Hadden toeristen niet bijvoorbeeld het een beetje aan zichzelf te wijten... dat ze omver werden gegooid, Nienke? Ja, ik vind van wel dat laatste. Ik vind als je in een... Uh... In zo'n wildpark bent als, als mens, dan ben je daar te gast. Dan kom je in het territorium van een wild dier. Ja. En dan vind ik het eigenlijk uh, dat je daar een beetje gepaste afstand moet houden. Maar en... was, was het echt hun eigen, hun eigen fout? Hoe ze reden, ik heb het filmpje gezien. Ze reden gewoon op een weg en daar was dan die olifant. Ja. ja, nou, het is heel moeilijk op dat filmpje te zien, want die kwaliteit was redelijk slecht. Ja. Maar ik denk over het algemeen dat je kunt zeggen dat je, dat je grotere afstand van een mannetjes moet houden dan dat zij dat deden. En ik heb gelezen op de nieuwsite van de BBC dat deze mensen. Ze toch wel duidelijk signalen hebben genegeerd... dat die olifant opgewonden was. Hij kwam op hen af en dan moet je gauw je auto omkeren... en niet door blijven rijden zoals deze mensen deden. Dus ik denk dat ze gewoon hebben onderschat dat deze olifant uh, opgewonden was. Ja, een beetje eigen schuld. Het is ook het weekend dat uh, veel mensen gewapend met een verrekijker... Ja, dan moet je wel een hele grote tuin hebben. Of zonder verrekijken meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Uh, vorig jaar deden hier maar liefst uh, 70.000 uh, 70 mensen mee. Maar Nienke, ik heb net even gekeken op de website. Het zijn er nu nog maar 7.000. Het is dan vandaag en morgen, dus hebben we nog even. Maar het gaat nog niet zo hard. Oh ja, ik had ik nog niet naar gekeken. Verklaring? Nee, eigenlijk niet. Uh, misschien dat morgen iedereen denkt... Oh ja, oh ja, dit weekend tuinvogeltelling. Laten we het nog even gaan doen. Meer tijd op zondag misschien. Ja. Maar wat is het? Kun je bijvoorbeeld meedoen? Ik heb niet zo heel veel verstand van vogels. Ja, ik kan wel vogels gaan tellen, maar achter, Maar ik heb geen flauw idee wat voor vogels het zijn. Nou, misschien. je moet je natuurlijk een klein beetje voorbereiden. Uh, de twintig meest voorkomende vogelsoorten, die heeft Vogelbescherming uh, heel duidelijk op zijn website gezet. Ja. Dus als je het leuk vindt om je even een kwartiertje erin te verdiepen, dan heb je die zo onder de knie. Dan herken je de merel en de huismus en de koolmees echt wel. En dan kun je natuurlijk gewoon meedoen. Ja. En jijzelf doe je mee? En ik doe niet mee, om de doodverdachte reden dat wij zo verschrikkelijk veel buren met katten hebben. Dat wij in in onze tuin eigenlijk nauwelijks vogels zien. Ja, Daar heb ik echt. ook last van trouwens. Ja. Ja? Ik heb vorig ja. jaar meegedaan, maar ik zag nauwelijks wat. Ja, het is ja, echt. Hoe, hoe wetenschappelijk is dit uh, de tuinvogeltelling? Nou, het, is natuurlijk niet, het zijn natuurlijk nooit wetenschappers die dat doen en altijd mensen die, die misschien uh, langer tellen of niet zo goed vogels uit elkaar kunnen houden, of wat ook. Maar als je dit consequent ieder jaar doet, met zo'n enorm groot aantal mensen dat meedoet. Dan kun je over de trends van jaar tot jaar toch zeker wel wat zinnig zeggen. Ja. Het is ook de week tenslotte waarin 50 Nederlandse natuurorganisaties... hun visie op de natuurwet van oud-staatssecretaris Henk Bleker presenteerden. Een wet die twee jaar geleden een hoop felle kritiek uitlokte. Het landschap is in deze wet helemaal verdwenen. En wij vinden dat waardevolle gebieden beter beschermd moeten worden. En daarvoor moet je procedures afspreken. En een verwijzing daarna bijvoorbeeld ontbreekt geheel in deze natuurwet. En Nieke Beijter, maar even ons geheugen opfrissen. Wat was ook weer de grootste kritiek op deze wet? De grootste kritiek was eigenlijk het uitgangspunt van meneer Bleker. En dat was dat de nationale wetgeving niet strenger moet zijn, mag zijn... dan de Europese natuurwetgeving. Dus hij wilde die als uitgangspunt nemen. Terwijl die helemaal niet bedoeld is als een alomvattend wetgeving voor een land... maar meer als een, een absoluut minimum... waarbij landen dan zelf natuurlijk nog voor hun, voor hun eigen soort en landschap... zorg moeten gaan dragen. En er was en ook gedoe over, helemaal... uh, over die ecologische hoofdstructuur? Wat was dat precies? Cloupt, ja um, Een belangrijk uitgangspunt eigenlijk voor natuurbescherming is dat je een netwerk hebt van aaneengesloten natuurgebieden. En met de natuurwet van Bleker en de, de bijkomende bezuinigingsmaatregelen is dat eigenlijk helemaal van tafel gegaan. Um, terwijl dat toch eigenlijk juist heel belangrijk is om bijzondere planten en dieren in het land te behouden. Maar is, is dat ook dan wat wij... want het is een beetje moeilijk om vanuit zo'n beleidsplan... Dat te vertalen naar nou wat jij en ik er bijvoorbeeld gewoon... in je dagelijks leven buiten van merken. Als, stel dat het plan van Bleker gewoon is doorgegaan, onaangepast. Ja, ja nou dat, dat had voornamelijk voor, voor soorten en gebiedsbescherming... een hele grote uh, betekenis. Neem bijvoorbeeld uh, soorten zoals de das en de boomarter... en de zeehond en de ringslang en de adder. Allemaal redelijk nou, bijzondere, vrij zeldzame dieren... die uh, nu streng beschermd zijn. Volgens de nieuwe wet van Bleker zou je al die soorten... Zou je mee mogen doen wat je wilt, behalve ze direct met opzet doden. Dus dat zou neerkomen op dat je als je wilt, dan mag je naar het bos gaan en een boommarter meenemen in je handtas en thuis gaan opvoeden. Of je mag als je, wilt, als je een boer bent en je denkt die, die das die wil ik niet op mijn land, dan kan je een burcht volstorten met beton. En dat zou allemaal mogelijk ja, worden. Geen goed en idee. Dat Vind, kan natuurlijk absoluut niet. Vindt nee. ook dan gelukkig het huidige kabinet, he. staatssecretaris Dijksma wil het ja. aanpassen en nu ja. dan het plan van die 50 natuurorganisaties. Ja. Wat voor aanpassingen staan daar precies in? Nou, daar staat onder andere in dat, dat die soorten die nu bescherming genieten gebaseerd op het feit dat ze bijvoorbeeld bedreigd zijn of kwetsbaar... dat die soorten in elk geval dezelfde bescherming houden als ze nu hebben. En er staat ook in dat we uit moeten gaan van de intrinsieke waarde van de natuur. Ja. Dat kun jij vast uitleggen. Ja, dat betekent dat je vindt met z'n allen dat natuur ook een waarde op zichzelf heeft. Zonder dat dat per se in geld uit te drukken is of in nut voor de mens... De wet van Bleken, het voorstel van Bleken ging heel erg uit van ja, natuur, dat moet je beschermen, zolang het voor de mens direct een nut heeft. En als het niet direct voor de mens nut heeft, zoals bepaalde vlindersoorten of orchideeën, daar kun je mee doen wat je wilt. Terwijl nu, het volgens het, voordeel van deze, het, het voorstel van deze natuurorganisaties, is het uitgangspunt dat natuur ook om zichzelf de moeite waard van het beschermen is. Ook als het voor de mens niet een direct nut heeft. Wat, wat schat jij inneemt? Uh, neemt staatssecretaris Dijksma dit letterlijk over? Of gaat nou, ze toch nog een beetje half dat lijkt, dat lijkt me. Nou, ik, ik weet het niet. Ik, ik heb wel goede hoop. En deze natuurorganisaties hebben ook goede hoop dat ze in elk geval dit mee zullen nemen met hun motie van wijziging. Uh, en dat ze ook de natuurorganisaties zullen uitnodigen om, om de tafel te komen zitten. Dat hoop ik heel erg. Oké, okay. bedankt Nienke Bijnsma. Dit is de dag. Met Renze Klamer. Gehaaid, brutaal, vitaal en gewend om te incasseren... zo typeert documentairemaker Karin Junger de Nigeriaanse vrouwen die aan de armoede wilden ontsnappen en aan een Europese avontuur begonnen. Ze maakten de documentaire Sexy Money... die volgende week op het Filmfestival in Rotterdam is te zien. Verder aan tafel bioloog Nienke Bijntema, u hoort daar net... en royalty-redacteur Simone Lamen van Blauw Bloed. En ook de Britse band uh, Brother and Bones... die geeft ons alvast een voorproefje van hun live-optreden... straks op kwart voor zeven, in one minute. Crying, but you try the harder way first. Cause you're crying just to make yourself be heard. So keep on collecting all of those tears inside your purse. Cause you're trying, but you try the harder way first. There's a whole air soul in all when I know you're around. I'm not the only to know this what with all of this blood on the ground Nou daar mag al voor geklopt worden ja. En dit was nog maar één minuut. Straks om kwart voor zeven hoort u nog meer van hem. In dit is de dag houden we u ook op de hoogte van het wetenschappelijke nieuws. NTR-collega en wetenschapsjournalist Benny Mols... praat ons vandaag bij over de voordelen van koffie... en robots die elkaar informatie toespelen. Benny, goedenavond. Ja, hallo. Goedenavond. Regelmatig drinken, dat schijnt goed te zijn voor je lange termijn geheugen? Nou, afgelopen week hebben Amerikaanse onderzoekers gepubliceerd... dat het drinken van twee kopjes koffie het geheugen iets lijkt te verbeteren. En dan gaat het om een verbetering van gemiddeld 10%. Oké, okay, en, en wat, op wat voor test is dat precies gebaseerd? Hoe ging dat? Ze hebben proefpersonen uitgenodigd om naar een lab te komen. En daar kreeg die proefpersonen die kregen een groot aantal foto's van alledaagse voorwerpen te zien. Dan moet je denken aan een auto, een appel, een stoel. Na het bekijken van die foto's kreeg de ene helft van de proefpersonen een uh, cafeïnetablet... met 200 milligram cafeïne, ongeveer twee koppen koffie. En de andere helft van de proefpersonen kreeg een placebo. Dus iets waar geen werkende stof in zit, geen cafeïne. 24 uur later uh, mochten die proefpersonen weer terugkomen, kregen ze opnieuw een groot aantal foto's te zien... en gingen ze kijken hoe het zat met uh, welke foto's ze herkenden van de vorige dag en welke niet. En het bleek vooral dat de proefpersonen uh, foto's 10% beter herkenden... die net ietsjes anders waren dan de foto's die ze een dag eerder hadden gezien. En dat lijkt erop dat cafeïne ertoe leidt dat details van herinneringen net wat beter worden opgeslagen. Maar geldt 24 uur later al als, als lange termijn geheugen? Nou, inderdaad. Um, lange termijn geheugen zou ik zelf zeggen... dan moet je denken aan, aan, aan maanden. Maar dit effect is wel nieuw en wat vooral bijzonder is... is dat ze die cafeïne toedienden nadat ze die proef hadden gedaan... Er zijn heel veel, heel veel experimenten met effecten van cafeïne gedaan... en dan gaven ze mensen cafeïne of koffie... voordat ze een bepaalde test moesten doen. Maar we weten wel dat koffie, van koffie wordt je erlechter. Dus als je koffie voor een test geeft... is het heel moeilijk om onderscheid te maken... tussen wat precies het effect is van het alerter worden... En wat eventueel een effect is van een verbetering op het geheugen. Ja, maar als ik het goed begrijp, als ik me dus bijvoorbeeld uh, nu ga inlezen voor een uitzending van morgen, dan kan ik het beste een daarna even twee kop, kop, kopjes koffie achterover slaan. Dat beweren deze onderzoekers inderdaad. Ik moet er wel meteen bij zeggen, dat is wel een kritische opmerking, dat het uh, aantal proefpersonen waarbij ze dit gedaan hebben, is relatief beperkt. Ze hebben twee groepen genomen van veertig. Dus de, de, de koffiegroep, zeg maar, de placebo-groep, door allebei. Ongeveer 40 mensen. En het liefst ja. zou ik eigenlijk zien dat ze zo'n experiment herhalen bij een veel groter aantal proefpersonen. Want dan heb je toch... Ja, een veel sterker wetenschappelijk bewijs. Ja, ja. Ah, ik pak het gewoon aan als excuus om lekker veel koffie te drinken. Ja, mensen zoeken ook altijd excuses <lacht> voor uh, verslaving. Er is ook <lacht> nieuws eh, te melden van het front van de robots. We kennen wel de beelden van de robots die koffie inschenken. Nou, hè, daar heb je het al. Of auto's in elkaar zetten en een ja. uh, partijtje voetbal spelen. Maar wat ik recent hoorde, gaat nog een stapje verder. Dus we kunnen elkaar nu ook informatie toespelen. Ja, precies. Dat is echt ontzettend leuk. En dat hebben ze de afgelopen week gedemonstreerd bij de Technische Universiteit Eindhoven. Het is eigenlijk een soort internet voor robots. En dat zorgt ervoor dat robots van elkaar nieuwe dingen kunnen... Leren. Wij mensen hebben bijvoorbeeld Wikipedia... een efficiënte manier om informatie met elkaar te delen. Maar die robots die kunnen dat nu op een iets andere manier ook bij vaardigheden. Wat moet je je voorstellen? Uh, men wil robots steeds meer gaan inzetten. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis om een drankje te halen voor een patiënt. Nou, ze hebben nu gedemonstreerd dat... stel, een robot die komt in een onbekende kamer binnen. Die moet een kastje opzoeken en daar een drankje uithalen. Nou, hij kent die kamer in het begin helemaal niet. Dan moet hij heel goed gaan rondkijken. Dat is best lastig voor een robot... Maar als hij al die informatie verzameld heeft, dan kan hij dat uploaden naar ja, wat dan een robot internet heet. En wat ja. heb je daaraan? Maar stel dat de volgende dag komt er een nieuwe robot, die moet ook een drankje halen voor een patiënt. Die komt diezelfde kamer binnen, die kent die kamer weer niet. Maar nou, dan kan hij gebruik maken van die kennis van die eerste robot. En dan kan hij als het ware de kaart die die eerste robot van die kamer heeft gemaakt, kan hij van het internet downloaden. En dan weet hij eigenlijk meteen waar hij dat drankje kan vinden. En dat is heel handig. Slimme robots. We wachten het af. Bedankt in ieder geval uh, Benny Mols. Graag gedaan. Karin Jonger die maakte met een uh, documentaire over de Nigeriaanse vrouwen duidelijk... dat mooie dromen over naar Europa gaan soms uh, als een uh, kaars weer hard kunnen uitdoven. Karin, jouw documentaire Sexy Money die wordt voor het eerst vertoond... tijdens het Internationaal Filmfestival in Rotterdam... Eerst maar eens even die titel Sexy Money. Waar, waarom? Ja, leg ja. dat eens uit. Het klinkt zo uh, bijzonder. Nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dit is. Die heb ik eigenlijk niet verzonnen zelf. Maar een van de vrouwen die ook in de film voorkomt, die heeft dat getatoeëerd op haar decolleté, zeg maar, op haar borst. Oké, okay, waarom? Ja, waarom? Een goede vraag, ja. Waarom? Nee. Daar ben je niet achtergekomen. Nee, nee, Het is... heeft iets te maken met de manier waarop ze haar geld verdient. Dat, dat, zou, kunnen, dat zou kunnen. Ja. Ja. Laten we eens even luisteren naar een fragment uit jouw documentaire. Vanuit Nigeria vertrekken ieder jaar 50.000 meisjes naar Europa. Op weg naar een betere toekomst. Die meisjes die... Kwamen hier onder druk van Voodoo, een soort contract, sloten ze dan af in Nigeria. In de periode 2005-2006 belanden op deze manier ruim 140 meisjes in de prostitutie. is Afrika. voor ons is This is Africa, nothing is free. Is ja, dat, mag ik heel even wat zeggen? Want dit was tuurlijk. dus geen fragment van mijn documentaire. Moet ik er even bij zeggen. Want dit was een fragment van? Ik weet, weet ik niet. Van een of andere nieuwsuitzending of zo. Maar dat is niet... De muziek wel, maar de tekst komt niet uit mijn film. Oké. Okay. Ze zingen dat niet? Nothing is free? Ik kan ja, me dat wel dat, herinneren toen ik Je Jawel, maar die teksten die je erbij hoorde. Okay. Ja, dat zingen nou. ze wel. Ja. Excuus daarvoor, maar ja. laten we dan eens op die tekst focussen. Nothing is free. Is dat hoe Nigeriaanse vrouwen kijken naar, naar hun continent? Absoluut. Nou, continenten in ieder geval naar hun eigen omgeving, ja. Ja, absoluut. Maar het is een keiharde samenleving. En uh, je moet knokken voor alles. Ik bedoel, er is geen ziektekostverzekering, er is geen uh, WW, er is geen bijstand, er is niks. Je... En er is geen werk. En als je werk hebt, is er geen garantie dat je betaald wordt. Je hebt eigenlijk geen rechten. Nee, als vrouw, en, daar. En, en ook bijna geen perspectief, dacht ik toen ik ernaar keek. Is, is dat wat jij wil laten zien als documentaire maakster? Uh, deels. Ik bedoel, dat is namelijk natuurlijk een van de redenen waarom ze naar Europa komen. Omdat het is eigenlijk, wat je ziet, is, het is ontzettend moeilijk. Je kunt daar blijven als vrouw in een arme, uit een arme familie, zeg maar. Maar dan... dan moet je alle dromen opgeven. Dan kan je overleven, zeg maar. Ja. Daar komt het dan op neer. En als je iets meer van je leven wil maken... en je wil wel dromen en je wil wel je ontwikkelen... en je wil iets bereiken... dan, dan, dan is dat bijna onmogelijk. En het is... Eigenlijk denk ik haast onleefbaar om niet iets na te streven. Dat nee. is, uh... En zij streven vaak naar een mooier leven in Europa. Hè, het continent van, van de welvaart, van de kansen. En jij portretteert ze eigenlijk op het moment, uh, de, de vrouwen in jouw documentaire... dat ze daar zijn geweest, bijvoorbeeld in Italië... dat ze toch weer in de prostitutie kwamen, want er was niks anders. En totaal, uh, met een ja. rijken komen ze weer terug in Nigeria. Ja. Hoe komen ze dan aan in hun eigen land? Weer terug naar zo'n mislukte avontuur. Ja, nou ja, downer dan down. Ik bedoel, dan hebben ze echt helemaal niks. Dan zijn ze ook een soort paria daar. Want soms wil de familie helemaal niets meer met ze te maken hebben. En dan moeten ze weer met helemaal niks daar beginnen. Daar komt het op neer. Want het geld dat ze verdienen... het meeste daar, daar kunnen ze niet houden. Dus meestal komen ze ook echt met lege handen terug. Dus dat is een hele moeilijke start weer. Ja. Ja. Verklaart dat ook waarom zoveel uh, mensen uh, daar vandaan in Nederland... Uh, de illegaliteit ingaan? Dat eigenlijk alles is beter dan teruggaan? Ja, maar het is veel beter. Ik bedoel, het is, het is, als je hoort wat ze in Europa meemaken... dan is dat een soort hel. Als je die verhalen hoort. Twintig, dertig mannen per dag, uh, noem maar op. Uh, geslagen, verkracht, weet ik veel. En het feit dat je toch ervoor kiest om, dat je daarvoor kiest... in plaats van thuis te blijven. Dat is eigenlijk heel simpel, omdat het thuis nog erger is. Zo. Er wordt ook weer eens een cliché bevestigd... van dat uh, uh, ideeën of organisaties die wij steunen... dat die eigenlijk niet doen wat ze zeggen. Hè. In dit geval is er een initiatief, het heet het... Lady Mechanics Init Initiative. Initiatief, ja. Dat voor vrouwelijke automonteurs, om ze uit de prostitutie te houden. Zo'n dus Afrikaanse vrouw heeft dat opgezet en die, en die uh, verzamelt sponsors... Maar wat blijkt, want ze claimt ook de vrouwen dan te betalen... maar die vrouwen mm. krijgen helemaal geen geld ja. en doen wel die opleiding... maar moeten gewoon s'avonds weer de prostitutie in om hun brood te verdienen. Ja, klopt. Dat is, dat is heel bitter. Het staat vol van triestheid. Ja, dat is heel bitter. En het is ook bizar dat uh, bijvoorbeeld Eureko Achmea Foundation... een Nederlandse stichting van een grote verzekeringsmaatschappij... die geeft daar geld aan en, en um, ja, controleert eigenlijk helemaal niet... wat er met dat geld gebeurt... Nee. Nederlandse ambassade overigens heeft ook geld in het project gestopt. Hoe verklaar jij? Want ja. je, je hebt die vrouw een tijdje gevolgd dat ze, ondanks die, die misère mm -hmm. en, dat, en dat, die constante tegenslag, dat ze ook toch wel weer een soort van soms vrolijk zijn en gewoon maar weer doorgaan. Dat is toch ik, denk, al, ik denk anders red je het niet. Kijk, als je, als, als je niet erin slaagt om jezelf weer op te peppen en toch uh, plezier te maken en toch nog weer een doel ergens te verzinnen of een liefde te ontdekken voor iemand of iets een droom, dan, dan, dan, ja, dan kan je net zo goed jezelf meteen van kant maken... bij wijze van spreken. Dat is eigenlijk het enige alternatief. <laughs> ja, dus, dus, dus ja, ik vind wel... dat intrigeert me ook altijd... hoe mensen in hele, hele, hele, hele, hele harde omstandigheden... toch uh, er iets van maken, altijd. Altijd proberen toch, links, linksom, rechtsom, toch iets proberen te redden en, en door te gaan... en weer een nieuw droompje ergens vinden. En dat is waar die film ook heel erg over gaat. Dat is het enige lichtpuntje eigenlijk in het hele verhaal. Nou ja, veerkracht. Veerkracht, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Okay. Wat, wat, wat hoop je als documentaire maakster... met deze film met deze docu te bereiken? Oeh ja, moeilijk. Kijk, ik denk wel dat het goed is als mensen die de film zien... Uh, de achtergrond van die vrouwen zien. En ook wat meer begrip misschien krijgen voor het feit dat onze steden... en dat Europa wordt overspoeld met mensen uit Afrika. Het is gewoon... Uh, kijk, politiek gezien is het heel begrijpelijk dat je zegt... je kunt ze niet allemaal uh, hier naartoe laten komen. Maar op individueel niveau is het zo begrijpelijk... Ja. dat mensen ja, weg willen daar. Je, je wil een soort... Compassie uitlokken. Eigenlijk het gevoel ja, wat ik op, had uh, na de docu. Van wat, wat, wat triest, wat nou ja, zielig ook wel, denk ik. Ja, maar je, je raakt ook wel begaan met de ja, vrouw. maar zielig, dat is wat je zielig zou ik uh, niet goed vinden, want nou. dan heb je een soort medelijden. En dat ja, maar omdat het niet. zo uitzicht logisch. Het is wel heel pijnlijk. Het is heel wrang. Ja. Want ze, ze, ze willen graag werken. Ze doen echt hun best. Ze ja. willen eigenlijk alles doen. Maar het enige wat, wat ze kunnen doen is prostitutie. Nou ja, ze worden voortdurend uh, misbruikt, eigenlijk door iedereen. Ja. Ja. Had, ja. Een, had een mannelijke documentairemaker ook deze docu kunnen maken? Uh, ik denk dat die vrouw... Ik weet het niet. Ik denk misschien waren die vrouwen minder open geweest. Want ze vertellen ook seksuele mishandelingen en dat soort dingen. En ik weet niet in hoeverre dat dan uh, bespreekbaar. Maar ging dat nou bij jou wel heel snel dan? Je bent ook een, een blanke vrouw die even daar een verhaal komt maken. Is misschien ook Nou, ik ben niet even. Ik ben, ik ben echt acht keer daar geweest. En ik ben echt... Ik heb er veel tijd in geïnvesteerd. Maar je, die Anders... tijd was ook nodig om hen open te krijgen? Nou ja, ik denk sowieso om, om, om, om vrouwen te leren kennen. Ja, absoluut. Want wat, wat merk je dan als je voor het eerst op iemand afstapt met vertel me jouw het, verhaal? Ja, dat is onmogelijk. En het is vooral als Blanke om daar in een sloppenwijk bij Legos te filmen. is uh, niet vanzelfsprekend. Maar wat dus, jonge... zeggen ze dan tegen je? Geld, geef me geld. <lacht> ja? En dat heb ik als arme filmmaker niet. Dus dat, dat, dat, ja, dat is een beetje ingewikkeld. Ja. En, en het is, Je moet ontzettend veel tijd investeren om iets voor elkaar te krijgen. Dat heb jij gedaan. De docu is er. Wanneer precies is de première? 26 januari om half vijf in Rotterdam. En hij draait nog twee keer daarna. Op ja. het uh, internationaal filmfestival ja. hè? In, uh, in Rotterdam. Ja. Dankjewel, uh, Karin Junger. We gaan naar live muziek van de Britse band Brother and Bones. Ze waren deze week een van de grote acts op het muziekfestival Eurosonic Noorderslag. Hello guys. Hallo. Uh, two of you, how many performances did you have to do on uh, Noorderslag? Uh, we did one main performance, which was last night in, on the, th uh, on a, in the cathedral. Um, but we played a few other sort of random little places and played some bars and stuff. So It's been, been a busy couple of days. It's been fun. Ja, ze hebben een paar uh, drukke, dag, uh, drukke dagen gehad, zeggen ze. Is is this your last performance before you fly back yeah, to London? We're kind of on the way on the way home. Oh, you're on the way <laughs> yeah. to, to Schiphol. Yeah. Yeah. Yeah. Oké, okay, echt hun laatste optreden. En what are you gonna play for us? Uh, we're gonna play a single that's coming out in the next couple of weeks called Long Way to Go, so far of our latest EP. Oké. Okay. Ruther and Bones. Cool. One, two, three,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 Not the only to notice what with all of this blood on the ground, oh, there's a long way to go. Oh, you sleep like you're no words. In the deep end, in the deep that I jump first Hope you're keeping, hope you're keeping serious Cause you try, but you try the hard way first It's always, always, oh like I told you before Not the only to know what we thought. Very much guys. Thank you, thank Have so much. Home. en uh, als u nou thuis denkt uh, en, en dit hoort en denkt ja wat jammer eigenlijk dat ze weer terug gaan naar Engeland heb ik goed nieuws, ze komen weer terug op uh, 22, 23 en 24 februari dan zijn ze te zien in Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam dus even googelt, uh, zijn er vast kaartjes voor te koop Blauw Bloed Radio Deze week was er een koninklijke nieuwjaarsreceptie in het paleis op de Dam in Amsterdam... waar journalisten niet welkom waren. De Rijksvoorlichtingdienst benadrukte dat er vanuit de koninklijke familie... behoefte was aan een informele receptie voor mensen uit de bouwwereld. En ze maakten zelf een verslag. RVD TV. Op het Koninklijk Paleis in Amsterdam hielden Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima de traditionele nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden. Koninklijke censuur. Ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollehoven waren aanwezig. Hoofdredacteur Geloof van de NOS noemt het filmpje van de RVD jammer. De journalistiek bepaalt de shots, en de journalistiek bepaalt. censuur. De hoofdredacteuren van verschillende media vinden dat de RVD... de belangen van de vrije pers heeft geschaad. Simone Lement, redacteur bij Blauw Bloed. Waren jullie hier ook aanwezig, daarmee? De cameraploeg? Nou, wij stonden buiten, net als alle andere pers. In de regen, geloof ik zelf. In de regen, het was koud weer. Um, en toch elk jaar bij de nieuwjaarsontvangst ga je er toch weer heen. Ja. Want je kunt toch opnames maken van de aankomst van de koninklijke familie. En heb en... je daar wat aan? Tja... Het is toch leuk, ze zwaaien meestal even en dan gaan ze binnen binnen. Want ik begrijp dat normaal gesproken was zo... dat er eigenlijk helemaal geen beelden binnen werden gemaakt. En nu dan wel, maar niet door jullie. Was dat vervelend? Nou, we waren verbaasd dat er opeens wel een filmpje kwam. Want normaal gesproken is er inderdaad geen mogelijkheid voor binnenopnames. Er is één keer een uitzondering gemaakt, dat was in 2005. Dat was een paar weken na de tsunami... En toen heeft ze, toen nog koningin Beatrix... tijdens die nieuwjaarsontvangst no een soort praatje gehouden... waarin ze zei dat ze het zo erg vond... en dat we meeleefden met de slachtoffers. Dus toen was er echt een reden voor haar... om toch een cameraploeg toe te laten. Ja. Maar de jaren daarna is dat weer niet gebeurd. Dus wij gaan er wel heen, we staan buiten. En toen opeens kwam dat filmpje van de RVD naar buiten. En wij waren verbaasd. Ja. Ook omdat ze het hadden gemonteerd... alsof het een journalistiek product was. Met reacties van genodigden die allemaal zeiden, oh, we zijn zo blij dat we hierbij mogen zijn, zo fijn. Ze speelde journalistje? Ja, ze speelde journalistje. En okay. dat is eigenlijk onze uh, taak. Is jullie vak, ja. Dat is dat, ons vak. <laughs> ze, ze hadden natuurlijk ook wat ruw materiaal kunnen aanleveren... en zeggen, nou, monteer het ja. maar. En, uh, dan ja. was het al anders geweest. Ja. Of misschien één ploeg naar binnen laten van de NOS. Dat gebeurt ook wel eens. Als de gelegenheid er niet voor is dat er heleboel cameraploegen rondlopen... dan wordt één ploeg gevraagd, nou, jullie mogen komen. Maar zelfs dat... Zelfs niet dat mogelijk. niet. Nee. nee, het genootschap van de hoofdredacteur heeft een boze brief geschreven aan de RVD. Wat staat er precies in die brief? Nou, dat ze inderdaad zeggen: van jullie nemen onze taak over. Wij horen bij zo'n gelegenheid aanwezig te zijn. Wij willen daarvan verslag doen. En dat wordt ons nu onmogelijk gemaakt door ja. deze opstelling. Je kunt ook zeggen vanuit de rvd gedacht. ja, dan staan er weer al die journalisten van al die verschillende omroepen en, en programma's. En ja, laten we het gewoon zelf in camera. Blijft dat lekker overzichtelijk. Ook wat minder uh, druk voor al die mensen die komen. En wij maken zelf wel een filmpje. Slim toch? Ja, ja, ze geven ons iets meer dan wat we normaal gesproken zouden gekregen hebben. Maar ik denk dat er minder ophef was geweest als de NOS. Die ploeg was geweest. En als de NOS materiaal aan alle andere programma's ter beschikking Want had wat gesteld. is dan precies het verschil? De NOS gaat erheen met een journalistieke insteek. En als wij erheen zouden gaan, zouden we dat ook hebben. Maar de RVD heeft natuurlijk een, ander, uh, ja, een andere insteek. Voor hun is het taak de koninklijke familie zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ik hoor ook een beetje aan jouw censuur. Ja, zo kan je het wel noemen. Ja. Ja. Censuur van de koninklijke familie. Nou, ik vind het eng om te zeggen. Het is een beetje raar om het zo hard te zeggen, maar er zit een punt in dat het gewoon vreemd is dat de gewone pers dan in de kou, in de regen buiten moet blijven. Eén ploeg van de RVD naar binnen. Je zou zeggen, wat hebben ze te verbergen, wat hebben ze te verliezen? Alles ligt toch al vast aan wat er wordt gezegd en zo? Ja, het is een receptie, er worden handen geschud. Ja. Wordt het en, nu een beetje de nieuwe lijn van, van de RVD? Is journalisten buiten en wij maken zelf het filmpje wel? Bij alle, bij alle bijeenkomsten? Ik weet het niet. Er is nu toch zoveel ophef ontstaan. Ik neem aan dat ze deze reacties wel serieus gaan nemen. En dat het volgend jaar wellicht anders gaat. Precies. Laat die ploegen gewoon naar binnen, zeg jij. Of in ieder geval een klein deel van de ploeg. In ieder geval blauw ploeg. In ieder geval blauw ploeg. dat ja. zal wel heel fijn zijn. Ja. Het, was, het was ook de week dat de discussie over de Nederlandse delegatie... voor Sochi uh, nou ja, ongeveer overal te horen was. Uh, Rutte krijgt er flink van langs. Krijgt de koning ook kritiek? Valt mee. De meeste mensen maken zich meer er druk over dat Rutte gaat. En dat ook daardoor de delegatie zo zwaar is geworden. De koning heeft natuurlijk ook een IOC-achtergrond. En ik denk dat iedereen nog wel herinneringen heeft... aan beelden van Willem-Alexander op tribunes dat hij vroeger als eerste beneden was om de hockeydames te feliciteren. Ja. Dus dat hij gaat, is begrijpelijk. Het is meer legitiem. Maar ja. Ja, hij is nu gewoon de koning. Ja. Geen ioc lid meer. Dat is toch anders. Ja. Andere functie, andere agenda. Hij is natuurlijk Nederlands staatshoofd. Uit hoofden van die functie gaat hij ook daar naartoe. Maar gezien zijn interesse in sport... en hij heeft ook gezegd, ik wil een samenbindend fors zijn. Ik wil aanmoedigen. Nou, dit is een hele duidelijke plek waar je Nederlanders kan aanmoedigen... Ja, er wordt ook wel gezegd dat hij misschien hè, bij het bezoek van uh, Willem-Alexander en Maxima in november aan Vladimir Poetin... dat hij misschien toen al gezegd zou hebben tegen Poetin van ja, wij komen wel hoor. En dat hij er daarna eigenlijk niet meer onderuit kwam toen er, al over, toen er nog over beslist moest worden. Zou dat kunnen? Dat is een hele interessante speculatie. De NRC had van de week ook een artikel daarover of er een deal zou zijn gesloten in Moskou. Maar jij bent het kenner een beetje ook hè, van dat paar. Is, is ja. het een beetje zo iemand die dat dan doet? beetje onhandig? Nee, ik denk dat dit zo'n politiek gevoelig bezoek was... dat er van tevoren heel duidelijk van tevoren overleg is geweest van hoe ver kunnen we gaan. En of er een deal is gesloten, ja, je komt er niet achter. Wij zijn er ook niet bij als die deuren gesloten zijn. Ja. En, en, en Rutte, vind je dat hij dat aan de koning had moeten vragen om, om alsnog thuis te blijven? Het is nu toch onderdeel geworden van een politieke discussie. En het is zijn taak van Rutte om de, om de koning een om beetje de koning uit de politieke te... wind te houden. Ja, maar ik denk dat als uh, Rutte niet was gegaan, als hij zelf thuis was gebleven... dat dan die discussie al iets minder was. Als het alleen de koning was geweest, misschien nog de minister. Maar door de premier erbij te betrekken, is die discussie ook wel uh, extra losgebarsten. Dus de, de koning valt eigenlijk niks te verwijten, zeg jij als de redacteur van Blauwbloed. Ik vind het heel begrijpelijk <gacht> dat de koning juist bij zo'n gelegenheid aanwezig wil zijn. Oké, okay. had je er zelf ook graag bij geweest? Of ga je erheen misschien om nou, het te Sochi. verslaan? Ja? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Ik blijf gewoon uh, in Nederland vanuit uh, hier. Uh, maar Blauwbloed verslaat op bezoek wel, misschien, die, die aanwezigheid? Moet ik eerlijk zeggen dat ik daar nog niks van weet of wij daar naartoe gaan. We zijn wel bij eerdere spelen geweest. Vancouver bijvoorbeeld. Dus mogelijk wel naar Sochi. Maar ik weet het niet helemaal zeker, moet ik eerlijk zeggen. We wachten het af. Bedankt Simone Lamen. En ook onze andere gasten vandaag bedankt. Karin Jonger, filmmaker, bioloog Nienke Bijntema. De Britse band Brother and Bones. Royalty-redacteur, ik noemde er al Simone. En natuurlijk ook collega Maarten Hag. Uh, om af te sluiten deze uitzending... Uh, voordat u straks weer verder gaat luisteren naar een ander mooi programma... hebben we de dichter Rickard Zuiderveld. Die maakte een gedicht over het nieuws van de afgelopen week... dat op hem de allermeeste indruk maakte. Zeg het maar. Koude oorlog. De winterspelen komen. Grandioos. Dat levert weer spektakel op. En stennis... Amerika stuurt zomaar lesbiennes en Nederland een viertal hetero's. De Koude Oorlog lijkt opnieuw begonnen. De slag om een verzonnen koninkrijk. Want iedereen heeft altijd weer gelijk. Een strijd die nooit door iemand wordt gewonnen. Misschien dat het nu toch nog anders wordt. Er zijn er enkel winnaars in de sport. Een winterspeler zonder dissonant... Ik zet mij bij de televisie neer en kijk dan naar Sven Kramer... die alweer zijn rondjes rijdt aan de verkeerde kant. Ik weet het wel, dat grapje was wat flauw. Maar liever dat nog dan sterven van de kou.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 Dit is Radio 1.